Uur. Dielke met het West journaal Amir van IS. President Obama zei in een toespraak dat hij hen wil bestrijden... waar ze zich ook bevinden. Daartoe gaat de VS een brede coalitie aanvoeren. Obama zegt ook hulp toe voor Syrische rebellen... die tegen het jihadleger vechten. In Syrië worden geen grondtroepen ingezet. Wel gaan er extra militairen naar Irak... om Iraakse troepen te trainen en om diplomaten te beschermen. En Nederland is bereid mee te doen met het militair aanpakken van terreurbeweging IS. Daarin is wel een voorwaarde verbonden. Minister Timmermans wil dat de internationale coalitie met een strategie komt die door Nederland kan worden ondersteund. Daarin moet volgens de minister verder worden gekeken dan de korte termijn. In de Amerikaanse stad Ferguson zijn bij nieuwe protesten zeker 35 mensen opgepakt. De demonstranten hadden zich verzameld op de op- en afritten van een snelweg. Agenten die ingrepen werden bekogeld met stenen en flessen. Later trokken ze naar het centrum. In Ferguson braken vorige maand rellen uit nadat een agent een ongewapende zwarte jongen doodschoot. Het was in de stad juist weer wat rustiger. LTO Nederland betreurt het opschorten van de Europese steunmaatregelen voor tuinders. De maatregelen waren bedoeld om tuinders te compenseren voor schade door de Russische boycott. Maar volgens de Europese Commissie werd er door sommige mensen misbruik van gemaakt. LTO zegt het jammer te vinden dat de EU met de opschorting alle telers over één kam scheert. Acteur Richard Kiel is overleden. Kiel werd vooral in de jaren zeventig bekend als de schurk Jaws uit de James Bond films. Hij vertolkte de rol van de slechterik met de stalen tanden twee keer. Kiel was 2,17 meter lang, het gevolg van een hormonale afwijking. Hij speelde in meer dan 50 jaar tijd in tientallen producties. Richard Kiel was 74 jaar. Het weer, de dag begint met wolkenvelden, maar vanuit het noordoosten wordt het overal zonnig en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 ja. Yeah. Yeah.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 We're Deen die je verleidt, deen die je verleidt, deen die je verleidt, deen die je verleidt, deen die je verleidt, deen die die je verleidt, deen die je verleidt, deen die je verleidt, deen die de verleidt, die je verleidt, deen die je J'aime le jour et dans son de l'amour et les souriant honteux quand l'oubli devant sa glace mais je suis pas Ik pas envie de rentrer tout seul Si ce soir ik envie de rentrer chez moi Si ce soir zo pas ik de fermer ma gueule Si ce soir zo soir ik De hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Wake up everyone. How can you sleep at a time night?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 Frozen, to leave me frozen Am I the only one Who sees what you become Will you drift away Oh, I look out a time To once can make it right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 Stop waiting another day for The captain of a heart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 They fall gasté mal mi cariño tan sincero lo nunca más ik FM met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerrit.